Een aantal weken geleden hebben we hier een hele interessante presentatie gehad over het joodse denken en over de vier niveaus van bijbellezen. En uh, voor de goede orde zal ik ze nog eens een keertje herhalen. Het eerste niveau, dat was dat Peshat. Dat betekent letterlijk vertaald oppervlakte. En dat betekent dat je de bijbel leest zoals het er staat. Heel letterlijk nemen wat er staat. Het tweede niveau, dat is een niveautje hoger, was dat remes. En dat woord betekent letterlijk hint. En dat kijkt vooral naar de figuurlijke en de symbolische betekenis die je verschilt gaan achter de woorden in de Bijbel. Derde niveau was dat van derash. Dat was diepe graven en onderzoekend werk verrichten. En het vierde niveau, dat was het laatste niveau, dat noemden ze de sot. En dat was een beetje die mysterieuze en die mystieke betekenis. En als belangrijke voorwaarde gold dan dat... Uh, op het moment dat je een niveau omhoog gaat, dat het altijd moet aansluiten met het vorige niveau. Dus het mag nooit in conflict zijn met wat je eerder gelezen hebt. Dus het moet opbouwend zijn, die vier lagen. En met name het traditionele christendom is heel erg van het eerste niveau. Het letterlijk lezen wat er staat en letterlijk geloven wat er staat. Dat peschat, die, die techniek. Bijvoorbeeld, als er staat in Genesis 2 vers 19, daar staat... Toen vormde hij uit de aarde alle in het wild levende dieren en alle vogels. En hij bracht die bij de mens om te zien welke namen de mens, de Adam, ze zou geven. Zoals hij elk levend wezen zou noemen, zo zou het heten. Dus dan zegt niveau 1 eigenlijk dat Adam inderdaad alle dieren des velds een naam gaf. En ook alle vogels in de lucht. Ik heb daar, ik heb daar mijn twijfels over als ik heel eerlijk ben. En het is wel grappig, want bijvoorbeeld, mijn kinderen leer ik wel dat Adam alle dieren een naam gaf. En op het moment uh, dat ik deze preek voorbereidde, was er bij de Albert Heijn een bepaalde actie. Daar kon je van die dierenkaartjes sparen. Ik weet niet, daar heeft hij ongetwijfeld allemaal uh, iets van meegekregen. En uh, de kinderen vinden dat fantastisch en buitengewoon interessant is het ook. En er was één vogel erbij, die heette een Jezusvogel. Misschien heeft u er wel van gehoord. Dus ik weet ik kwam naar me toe en zei, kijk nou eens, deze vogel heet een Jezusvogel. En dan kwam ze naar me toe en ze vroeg, waarom heet deze vogel een Jezusvogel? Ja, ja ik, ik zou het niet weten. Dus ik zeg dan, ja sorry, ik, ik zou het niet weten. Waar? Wow, zegt ze, dan zal Adam het wel zo verzonnen hebben. Ja, ik dacht bij mezelf, ja. Nou. Hm, ik zei maar niks eigenlijk. Gelovige meid. Gelovige meid, keurig. Zo heel goed, goed opgevoed, zullen we zeggen. Maar goed, dat is dat niveau 1: Dat letterlijk toepassen wat er staat. Het zijn dus vier manieren om de Bijbel dus te lezen. En een paar aantal weken geleden heeft zuster Sipora dat dan ons aan de hand van een voorbeeld van wat de staat schreef in Johannes 8. Dat voorbeeld van de overspelige vrouw. Heeft ze die vier niveaus toegepast. En dat was, dat was interessant. En op een gegeven moment zei ze iets wat een beetje tegen mijn gevoel inging. Want ze zei, en ze zei het, het was ook een mogelijkheid. Ze zei niet dat het zo was. Maar ze zei, ja, het, het is vrijwel mogelijk geweest... Dat Yeshua, op grond van de uitvoering van de wet, mogelijk inderdaad iemand gestenigd zou kunnen hebben, omdat dat de instructie van de wet was. Nou, mijn eerste reactie was, dat kan niet. Gewoon gevoelsmatig. Dat kan niet, dat geloof ik niet. Nee, dat wilde ik niet geloven. Ik kon niet geloven. Ik geloof het ook Niet. Maar goed, ze zeiden dat de mogelijkheid was, ze zei het niet hardop. Het gaat me ook niet om of het goed of fout is, maar het zet me aan het denken. En ik ben erover gaan nadenken en ik ben eigenlijk daarom ook tot deze presentatie een beetje gekomen. Yeshua HaMashiach, de Zoon van de levende God, die gekomen was om de wereld niet te oordelen, maar om de wereld te behouden. Interessante vraag om te stellen, zou Yeshua inderdaad iemand wel eens gestenigd hebben? We kunnen het antwoord denk ik, niet, hij uit de Bijbel, misschien wel uit andere bronnen die er omheen zijn. De mening zullen er ongetwijfeld over verdeeld zijn. Maar als we bijvoorbeeld naar die vraag stellen over Paulus, zou Paulus iemand gestenigd kunnen hebben? Petrus wel, denk ik. Petrus wel? wel? doen, ja. Ik zie het Paulus ook doen. Paulus heeft het ook gedaan. Hij heeft natuurlijk, ik wil nog even een onderscheid maken, voordat hij bekeerd werd. Dus hij, voor, wij, hè? Hè? Hij, stond, hij autoriseerde het. Ja. Hij autoriseerde het. Ja. Dus hij had die steen misschien niet gegooid hebben, maar hij zegt van oké, okay, hier is het bevel. Of hoe dat dan ook de opdracht gegeven werd, Stephanus uh, die gaat eraan. Dus dat antwoord denk ik is ja, Paulus die zou dat gedaan kunnen hebben. Dan de vraag kan je stellen en dan nazen. Verandering, hè? toen hij op weg was naar Damaskus en uh, Yeshua sprak tot hem en zegt van, uh, waarom vervolg je mij, et cetera, et cetera. Zou deze Paulus na dat moment nog eens een keer iemand gestenigd hebben? Paulus die schreef een brief aan de gemeentes, de verschillende gemeentes waaronder de Korintiërs. En hij schreef, tegen, schreef daar, sommige van u zijn overspelers en moordenaars. Hij zei niks van, je moet ze alsnog stenigen. Hij zei wel dat deze mensen het koninkrijk van God niet zullen beërven. Maar goed, het gaat me niet zozeer om vandaag of om het aan te tonen wie dan al wie niet gestenigd zou hebben. Gaat het helemaal niet om. Ik wil kijken naar wat nou eigenlijk het doel van die wet is. Wat is nou de mechanica achter deze wet? Want inderdaad, het staat er wel in. Maar er staat nog meer in de wet, gelukkig. En we hebben iemand die de wet heel goed voor ons heeft uitgelegd. Dus we gaan ook lezen wat Yeshua er natuurlijk over geschreven en gezegd heeft. Sorry. En dat uh, gaan we lezen in Matthäus 23, vers 23. En Matthäus 23, vers 23 is de absolute het sleutelvers voor vanochtend. Daar gaan we alles wat we gaan bekijken in samenhang met Matthäus 23, vers 23. Dit is het moment waarop Yeshua uitgenodigd is bij de fariseeën om te komen eten. En de fariseeën stoorden zich nogal aan het feit dat hij zich voor de maaltijd niet gewassen had. Nou, Yeshua had er dus geen boodschap aan... En uh, hij ging toen nogal tekeer tegen deze mensen. Hij gaf, zijn, hij gaf een toespraak die mes en keihard en recht voor zijn raap was. En noemde ze slangen en aderige broed. Witte graven vol van, de, vol van doodsbeenderen. En hij gaf ook nog eens aan dat deze farisees de huizen van de weduwe opeten. En dan nog voor een keer voor de schijn lange gebeden houden. Yeshua is, om het in populair Nederlands te zeggen, hij was helemaal klaar met die gasten. Hij was er helemaal klaar mee. Deze zogenaamde experts en bewakers van Torah. Pff. Matthäus 23, vers 23. Wee jullie, schriftgeleerden en fariseeën, huigelaars. Jullie geven tiende van de munt, dille en komijn. Maar veronachtzamen wat zware weegt in de wet. Namelijk het recht, bemartigheid en trouw. Terwijl men het een zou moeten doen en het andere niet zou moeten laten. Dus de wet staat niet op zichzelf. Het moet samengenomen worden met één van deze drie elementen. Bemartigheid, trouw en recht. Dat zijn de drie gewichtigere zaken van de wet. Bemartigheid, trouw en recht. Je kan het ook anders noemen. Dat is wat makkelijker te onthouden. Zo staat het in de NBG en in de Statenvertaling. Ik noem het de drie G's. Dat is wat makkelijker te onthouden. Geloof... Gerechtigheid en goedheid, dus dat zijn de drie G's. Dus vanaf nu noem ik deze drie punten, de zwaardere punten van de wet, de drie G's. Makkelijk te onthouden. Geloof, goedheid, gerechtigheid. Oké, okay, dus de werking van de wet. Hoe zit het nou precies? Torah is gegeven, zoals u weet, door Mozes aan het volk Israël. En Mozes schrijft, aan het einde van zijn leven, schrijft hij een samenvatting van alle lessen die hij geleerd heeft en die het volk geleerd heeft in die veertig jaar durende in de, in de woestijn. En hij schrijft een soort van een nabeschouwing over zijn leven. En ik weet nog wel, vroeger thuis, als Deuteronomium gelezen werd, dan zei mijn vader altijd, Deuteronomium is eigenlijk de Bijbel in een notendop. Het is een kleine mini-Bijbel binnen de Bijbel. Als je op vakantie zou gaan en je kon maar één boek van de Bijbel meenemen, dan zou Deuteronomium misschien wel het beste en het beste brengen, als het ware. Een geweldig boek waar echt je hele levenslijn ja, zeker in zin uitgeschreven kan staan. Dus laten we het dan ook lezen, Wat er staat in Deuteronomium 4, vers 1. Luister dus, Israël, naar de wetten en de regels, waarin ik u onderwijs en kom ze na. Dan blijft u in leven. Dat hebben we net ook al besproken en gezegd. Blijft u in leven en kunt u het land in bezit nemen dat Yahweh, de God van uw voorouders, u zal geven. Voeg niets toe aan wat ik u voorschrijf en doe er ook niks van af. Hou u aan de geboden die ik u geef. Het zijn de geboden van Yahweh, uw God. U hebt met eigen ogen gezien wat Yahweh in Baal-Peor heeft gedaan. Iedereen die zich met Baal van de Peor had afgegeven, heeft hij allemaal uit uw middenweg gevaagd. U daarentegen bleef Yahweh uw God toegedaan, en u bent nog allemaal in leven. Leven, dat is een belangrijk woord. En dan stukje verderop in vers 37 wil ik ook nog wat lezen, uit Deuteronomie hoofdstuk 4. Daar staat, Yahweh heeft uw voorouders lief gehad en hun nageslacht uitgekozen. En hij zelf heeft u met zijn grote macht uit Egypte bevrijd en te willen van u volken verdreven die groter en machtiger waren dan u, om u een land binnen te leiden en u het eigendom te geven, zoals het nu is gebeurd. Zoals dat nu gebeurt. Wees er daarom van bewust en laat goed tot u doordringen dat Yahweh de enige God is, boven de hemel en hier op, beneden op de aarde, een ander is er niet. Houdt u altijd aan zijn wetten en zijn geboden, zoals ik ze vandaag geef, dan zal het u en uw kinderen goed gaan. En zult u lang mogen leven in het land dat Yahweh uw God uw leven zal. Dus het advies van Mozes aan het volk of de oproep is... hou zijn geboden. Waarom? Opdat het u goed gaat. Opdat u een lang leven mogen hebben. Opdat het uw kinderen goed gaat. Dat is het doel van de wet. Dat staat hier, dat zegt Mozes. Het is het doel van de wet. De wet is er niet... ...om de joden te plagen. Hè? Wat mensen wel eens denken. Ja, het is een last, het is zwaar. Ze hebben die wetter... ...A hebben ze omgedraaid voor de letter U... ...want de wet is helemaal geen last, maar het is een lust. En dat zegt David in Psalm 119. We hebben dat vandaag al gelezen. Dus we hoeven die nog een keertje te lezen. David beschreef de Torah als een vreugde om te houden. Het was een vreugde, het was een lamp aan zijn voeten. Maar de fariseeën hebben er een onmogelijke opgave van gemaakt. Niet zozeer de Torah, maar met name de eigen regeltjes... ...alle 300 plus die ze erbij gevoegd hebben. Die mensen hebben daarmee eigenlijk, de fariseeën hebben de mensen ontmoedigd om nog Gods wet te bewaren. Want het was eigenlijk niet mogelijk. Ze hadden het zo zwaar gemaakt, het was, niet te, het was niet te doen. En dat is jammer, want dat staat niet in Gods woord. Mozes schreef namelijk iets heel anders aan het volk. Hij zei helemaal niet dat het moeilijk was om de wet te houden. Deuteronomium 30, daar staat iets geschreven over de wet. Over hoe, waar je het kon vinden en hoe het in elkaar steekt. Deuteronomium, hoofdstuk 30... En dan lees ik de versen 11 tot en met 16. Er staat: de geboden die ik u vandaag gegeven heb, ze zijn niet zwaar. En ze liggen niet buiten uw bereik. Ze zijn niet in de hemel dat u hoeft te zeggen: wie stijgt op ons, van ons op naar de hemel om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen. Ook niet aan de overkant van de zee. Dus u hoeft ook niet te zeggen: wie steekt ons over naar de zee om ze daar te halen en ze bekend te maken, zodat we daarna kunnen handelen. Nee, die geboden zijn heel dicht bij u, u kunt ze opnemen. U kunt ze eigen maken en ik wil ze volbrengen. Dit is dus echt in contrast met wat de Farizeeën ervan gemaakt hebben. Want die hebben een onmogelijke opgave gemaakt om al die regels na te leven. Het kon niet. Onmogelijk. En dan vervolgens in vers 16, daar herhaalt Mozes nog eens een keer dat doel van de wet. Besef goed, vers 16. Vandaag stel ik u voor de keuze, hebben we ook al gehoord, tussen voorspoed en tegenspoed. Tussen leven en dood. Wanneer dus u zich houdt aan de geboden van Yahweh, uw God... Zoals ik ze u vandaag heb gegeven. Door hem lief te hebben. Door de weg te volgen die hij wijst. En zijn geboden wetten en regels in acht te nemen. Dan zult u in leven blijven. En in aantal toenemen. En dan zal Yahweh uw God u zegenen. En het land zult u dan ook in bezit nemen. En weer zien we die woorden terug. Dat woorden leven en zegenen. Als je de wet van Yahweh houdt. Leidt dat tot leven en zegenen. Nou weer terug naar Matthäus 23 vers 23. We jullie... Schriftgeleerden en fariseeën, huigelaars, jullie geven tiende van de munt, delen komijn. Maar veronachtzamen wat in de wet zwaarder weegt. Recht, bemartigheid en trouw. Geloof, goedheid, gerechtigheid. Drie g's. Je moet het een doen en het ander moet je niet laten. Yeshua zegt dus feitelijk, al deze mensen, ze vieren de wet, ze houden de wet. Ze verdienen, stipt hun inkomen. En toch zegt hij, wee jullie. Wee jullie, fariseeën. Wee jullie, schriftgeleerden. Terwijl ze de wet van Yahweh houden. Ze verdienen een toen inkomen. Lezen we straks ook nog even in Leviticus 27 waar die instructie staat. Maar toch zegt Yeshua, wee jullie. En dat weeën, dat is geen leuk woord. We kennen dat in het Nederlands natuurlijk maar al te goed. Van een vrouw die op het munt staat om te bevallen. Wee jullie is eigenlijk een heel apart woord, wee. Als je, we zeggen in het Nederlands, als een vrouw klaar is om te baren, dan zeggen we... ...ze heeft haar weeën, haar weeën worden opgewekt. Dat is eigenlijk een heel raar woord, als je over nadenkt. Tenminste, ik vond het nooit een raar woord, totdat ik het Engelse woord hoorde. En dat Engelse woord is contractions. Dat betekent de samentrekking van de spieren. En dat is ook feitelijk wat er gebeurt met, met de vrouw. Weeën is geen proces of iets, het is gewoon een omschrijving van de pijn en de ervaring die, die, die de vrouw heeft. Dus dat is wat Yeshua zegt, en dat is wat de vertalers gekozen hebben als woord om aan te geven wat Yeshua van die fariseeën dacht. En dat, terwijl er in Leviticus 27 vers 30 staat, ik lees het gauw, van de opbrengst van het land, zowel de gewassen op de akkers als de vruchten aan de bomen, een tiende dien je aan Yahweh te geven als een heilige gave. En op andere plaatsen lees je ook een duidelijke instructie, dat je stipt je inkomen moet verdienen. Maar Yeshua zegt, we jullie schriftgeleerden en fariseeën, jullie verdienen, stipt, domein, de dille, en de munt. Nou, ik weet niet of u wel eens, ik weet niet of u uh, kruidentuin heeft. we hebben thuis een, een kruidentuin. En als je gaat proberen om de, de opbrengst te verdienen van die muntje, van dat blad, dat is een heel gedoe. En ik kan me zo maar voorstellen dat ze dat op de, het grammetje nauwkeurig deden. En dan pakten ze die plantjes en dan zeiden ze, okay, oké, er zitten elf bladeren aan. Dat wordt lastig, dan moet ik dat maar in tien, een tien uh, breken. En waarom deden ze dat? Was dat niet goed? Nou, ik weet niet waarom het niet goed was. Ja, ik weet het wel, maar ik heb wel eens over nagedacht ook. Met welke houding deden ze dat stipt verdienen? Ik dacht toevallig vanochtend in de auto aan. Er konden drie redenen geweest zijn waarom ze dat zo stipt verdienden. Eén. Het kon zijn dat ze zoveel respect hadden voor de wet van Yahweh. Dat ze het gewoon tot op de letter wilden uitvoeren. Twee. Ze konden... Die blaadjes hè, afgebroken, de tiende hebben keurig tot op het laatste grammetje. Om te laten zien dat ze beter konden vertienen dan hun buurman. Die ook stipt aan het vertienen was. Misschien was de een wedstrijdje gewonnen, die kon het wel het beste vertienen. Of het kon ook zijn dat ze helemaal niet aan Java wilden geven, maar ze wisten dat het moest. Dus als ik zeg: van oké, okay, ik moet een tiende geven. Als ik nou tot op de cent nauwkeurig heb, geef ik in ieder geval niet te veel. <lacht> Ja, dat is misschien niet zo netjes van mij dat ik zo over die mensen denk, maar ik krijg wel de indruk dat Yeshua daar wel zich uh, aan stoorde. Er was iets in de manier waarop zij het deden dat het niet aanstond. Het toont wel een bepaalde bedrevenheid voor de wet, een toewijding voor de wet. Maar toch zegt Yeshua, wee jullie, we jullie uh, schriftgeleerden. En waarom zegt hij dat? Hij zegt dat niet zozeer omdat ze de wet zo goed uitvoeren, maar juist omdat ze nalaten wat zwaarder weegt in de wet. He, de drie G's van goedheid, gerechtigheid, geloof. En dat is ook volgens mij wat bedoelt met de geest van de wet. Dus wat wil de wet van ons? Wil de wet van ons dat we een dag deel bezig zijn met bloemen of met blaadjes te vertienen in onze kruidentuin? Ik denk, denk het niet. Maar goed. Uh, de wet, er wordt wel van gezegd, Mozes zegt, de wet leidt wel tot leven. Het, christendom, het traditionele christendom zegt het ook. Hè? Het leidt tot, uh, de wet leidt tot, tot leven, maar toch... Het kan zijn doel niet bereiken, de wet. Er is genade. genade is in de plek gekomen van de wet, want de wet redt het niet. Is de wet dan toch niet goed? Is het, toch maar, is het dan toch afgeschaft door Yeshua? Ik uh, zal nooit vergeten het gesprek dat ik een keer had op de, op de, op de, op de hogeschool met een, een, een vriend van me. En hij was katholiek. En uh, hij was gek op uh, spare ribs. Spare ribs en spek. Hij vond het heerlijk. En uh, het zal ook wel lekker zijn. Ik heb het nooit gehad, dus ik weet het niet. Maar hij zat dus lekker te smikkelen en te smikkelen. En ik zeg: je bent toch katholiek? Oh, zeker, zeker. Hè. Zeker, katholiek, zegt hij. Ik ben katholiek. Oké. Ja, hey, weet je dat er in de Bijbel staat dat je eigenlijk geen warksvlees mag eten? Ah, nee, dat kan niet. Jordan. Dat is echt niet waar. Je nee, hebt nee, een eigen vertaling. Dat is niet goed. Je hebt je eigen Bijbel gemaakt, zegt hij dan tegen mij. Okay. Ik zeg: ja, Kijk, ik laat het zien. Pak je, neem jouw Bijbel mee en dan laat ik het zien in jouw Bijbel waar het staat. Goed. Dus ja, ik laat het dan hem zien, want hij was dan op zich nog wel uh, redelijk wat dat betreft. Ik zie je, je mag het niet lezen, je mag niks van de vlees et cetera. Dit zijn de voorschriften, regels. We weten dat het onrein is, je mag het niet eten. Dus ja, hij wist überhaupt niet dat het in zijn Bijbel stond. En uh, toen hij dat dus eenmaal realiseerde, zegt hij, ja, dat is wel zo. Maar dat is het Oude Testament. <lacht> en de wet die God gegeven had, was eigenlijk geen goede wet. Het werkte niet goed genoeg. Dus God is zelf naar de aarde gekomen en hij heeft een nieuwe wet gegeven. Want hij merkte dat de eerste wet niet werkte. En dat was het einde van het gesprek en misschien maar goed ook. Maar deze manier van denken is wel heel erg kwalijk. In de zin van. Het suggereert dat God een imperfecte God is. Dat hij zijn zaakjes niet op orde heeft. Dat hij een wet maakt die vervolgens dan niet goed is. Wilden we daar ons fundament op bouwen? Maar lang je erover nadenkt, hoe gekker het wordt. Als Java zegt dat de Toraat het leven leidt, dan is dat ook zo. Niet door je aan de wet te houden. We kunnen het niet verdienen. Ook niet door de hele dag te verdienen van onze kruidenplantjes in de tuin. Echt niet waar. Maar wat dan wel? Paulus schrijft er natuurlijk een heleboel over. En Paulus wordt natuurlijk heel vaak verkeerd uitgelegd. Hij is verkeerd uitgelegd. En dan wordt vandaag de dag nog steeds helemaal verkeerd uitgelegd. Maar toch is dat niet nodig. Als je de hele, de hele boeken of de hele brieven van hem leest. Is een hele verhaal. Dus niet alleen de, de, de individuele versen die hier en daar staan. Dan moet je tot de conclusie komen dat Paulus wel degelijk de werking van de wet uh, aanvaardt en accepteert en doet. Maar hij geeft een hele interessante omschrijving over de wet... in Romeinen, hoofdstuk 3, vers 20. En dan lees ik hem voor uit de Groot Nieuwsbijbel. Nou, heel kort en bondig zet hij daar weg wat eigenlijk hoe de wet in elkaar steekt. Hij zegt daar, want geen mens wordt door God gerechtvaardigd... omdat hij doet wat de wet verlangt. Door de wet wordt men alleen maar zich van bewust... Dat hij zondigt. En daar zit eigenlijk ook de crux. Die bewustwording van zonde. En we definiëren zonde vaak als wetteloosheid of doelmissen. En feitelijk staat daarom de zonde ook tussen God en mensen in. Maar als wij de wet niet hebben, dan weten we niet wat zonde is. En dan weten we niet dat er nog tussen ons en God iets in staat dat weggenomen moet worden. En dan, zijn, dan weten we niet dat er nog een verzoening nodig is. En dan komt het offer van Yeshua komt dan pas natuurlijk, uh, komt dan om de hoek kijken. Dat bloed dat hij gebracht heeft van de levende zoon. Ongelooflijk. Dat bloed kan namelijk wel leven brengen. Dus de wet leidt indirect wel degelijk tot leven. Omdat het ons bewust maakt van de zonde. De zonde die tussen ons en God instaat. Als we nog een keertje lezen Matthäus 23, vers 23. Ja, ik vind het zo'n mooi vers. Echt waar. Dus we lezen het gewoon nog een paar keer vandaag. Wee jullie, schriftgeleerden en fariseeën, huigelaars, jullie geven tiende van de munt, dillen en komijn. Maar veronachtzamen wat zwaarder weegt in de wet. Recht, barmhartigheid en trouw. Dus de wet op zich leidt niet tot leven. Maar dan hebben we die gewichtigere zaken van de wet. Leiden die dan tot leven? Nou, een leuke vraag. We gaan een stukje lezen uit twee kronieken. Daar staat wat mij betreft een deel van het antwoord op deze vraag. We gaan lezen twee kronieken hoofdstuk 30 en daar staat de geschiedenis beschreven over koning Hiskia. Koning Hiskia was een, natuurlijk een koning van het zuidelijke rijk. Ten tijde dat Israël, het noordelijke rijk al in ballingschap gegaan was. Een aantal mensen waren achtergebleven, dat lees je ook in, in, dit, in dit, dit hoofdstuk zelfs. Maar uh, dat leven van Hiskia is echt een buitengewoon interessant leven. Hij heeft van alles meegemaakt. Hij is een ziekte. En hij heeft de offerhoogtes heeft weggehaald. Hij is belegerd geweest. En uh, nu dit specifieke voorbeeld wat ik met u ga lezen. Om de werking van de gewichtigere zaken van de wet te onderzoeken. Want die spelen in dit verhaal een grote rol. Zoals dus u met mij wilt lezen, 2 kronieken, hoofdstuk 30. Dan beginnen we natuurlijk in vers 1. Daar staat: Hiskia stuurde boden rond in heel Israël en Juda... en schreef ook brieven naar Ephraim en Manasseh... waarin hij iedereen opriep naar de tempel van Jahweh in Jeruzalem te komen om aan Jahweh, de God van Israël... het Pesach-offer op te dragen. De koning had zich samen met zijn raadsheren... en de volksvergadering van Jeruzalem gebogen... over de mogelijkheid om Pesach te vieren in de tweede maand. Het was namelijk niet mogelijk geweest om Pesach te vieren... In de, op de vastgestelde tijd, omdat zich toen niet genoeg priesters geheiligd hadden en het volk niet bijeen was in Jeruzalem. Nou weten we dat Torah ons leert om Pesach de vieren e de eerste van de maand tot de veertiende van de maand. En dat staat overduidelijk in Exodus 12. Het staat in Leviticus 23. Maar er staat ook iets over in nummerie hoofdstuk 9. En dus ik wil even nog een zijsprongetje maken naar nummerie 9 voordat we terugkomen naar het verhaal van koning Schia. Want in nummerie 9 wordt het zogenaamde tweede Geïntroduceerd. En heel interessant hoe dat, hoe dat gegaan is. Dat wil ik met u gaan lezen. Nummerie hoofdstuk 9, vers 1. Daar staat: In de eerste maand van het tweede jaar na de uittocht uit Egypte richtte Jawel zich in de Sinaïwoestijn woestijn tot Mozes. Hij zei: De Israëlieten moeten op de daarvoor vastgestelde tijd, hè, 14 Abib, Pesachoffer bereiden. Dat moet gebeuren op de 14e dag van deze maand, in de avondschemer op de vastgestelde tijd, met inachtneming van alle voorschriften en regels die ervoor gelden. Mozes droeg de Israëlieten op het Pesachoffer te bereiden en zo vierden ze op de 14e dag van de eerste maand in de avondschemer in de sina het Pesachfeest. Ze vierden het precies zoals Yahweh het Mozes geboden had. So far, so good. Geen veldje aan de lucht. Goed zo. Vers 6. Nu waren sommigen onrein doordat ze met een lijk in aanraking waren geweest, zodat ze die dag geen peesdag konden wieren. Nee. Ze wenden zich nog diezelfde dag tot Mozes en Aaron zeiden, wij zijn onrein doordat we met een dode in aanraking zijn geweest. Moet dat echt een beletsel zijn? Moeten we dat echt letterlijk nemen, die wet? Om samen, moet het een beletsel zijn om samen met de andere israëlieten op de vastgetelde tijd ons offer aan wet te brengen? Maar wacht hier, antwoordde Mozes, dan ga ik vragen aan Yahweh wat hij van u verlangt. Toen zei Yahweh tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten. Wanneer iemand van u of van uw nakomelingen ongerein is, doordat hij met een lijk in aanraken is geweest. Of wanneer iemand een verre reis maakt. En hij wil toch ter ere van Yahweh het peestdagoffer bereiden. Dan moet hij dat doen in de tweede maand. Op de veertiende dag, in de avondschemer. Hij moet er ongedezen brood en bittere kruiden bij eten. En mag van het offerdier niets overblijven tot de volgende morgen. En de botten mogen niet gebroken worden. Alle voorschriften van het Pesachfeest moeten nauwkeurig in acht genomen worden. Maar wie rein is en niet op reis. en desondanks nalaat het Pesachoffer te bereiden. moet uit de gemeenschap gestoten worden. Omdat hij Jawe niet op de vastgestelde tijd zijn offer gebracht heeft. Zo iemand moet de consequenties van zijn zonde dragen. Dat is wel interessant. Hier wordt dus het tweede Pesach geïntroduceerd. De wet voorziet dus voor het geval dat je niet kan deelnemen aan een Pesach, voorziet hij voor een tweede kans om aan Pesach deel te nemen. Ja, dus als je onrein bent, als gevolg van het aanraken van een lichaam... of omdat je op reis bent, of van een andere reden... er bestaat een tweede mogelijkheid om het Pesach te vieren. En wat ik zo mooi vind, is dat dit het enige feest is... waarvoor een tweede mogelijkheid gegeven wordt om het op een ander tijdstip te vieren. En wat het mooie is ook aan dit feest, het Pesachfeest... dit feest symboliseert ook feitelijk... Die tweede kans. We zijn alle in Adam. Hebben we gezondigd. En alle sterven in Adam. Maar allen hè, zullen tot leven komen in, in Yeshua natuurlijk. Dus we krijgen allemaal een kans. Een tweede kans. Een kans. Een tweede kans. Net hoe je het wil zeggen eigenlijk. Dus het feest van Pesach is eigenlijk het feest van de tweede kans. Want we hebben allemaal gezondigd. We zijn tekort gekomen. We derven de heerlijkheid gods. Dus ik vind het zo mooi dat juist dit feest, het dat daar een tweede kans voor bestaat. Precies in lijn met de symboliek en de betekenis van dat feest. dat het offer van Yeshua. Tweede kans. Typisch gevalletje wat mij betreft van de gewichtigere zaken van Torah. Nou, terug naar het verhaal van Koning Gia. Pesach kon dus niet op tijd uh, gevierd worden. Omdat zich niet genoeg priesters voorbereid hadden. En uh, ze waren dus niet voldoende rein om deel te nemen of in ieder geval het offer uh, voor te bereiden. Maar er waren wel mensen die wel rijn waren. Er staat een groot deel van de priesters waren niet rein, maar niet iedereen. En de letter van Torah zegt, als je wel in staat bent om te vieren en je viert het niet, zo iemand moet uitgestoten worden van het volk. Nou, terug naar 2 Koninghoofdstuk 30. En dan zien we hoe die wet, hoe die mechanica werkt rondom het uitvoeren en rondom de gewichtigere zaken van de wet. Nou, dan gaan we langs te lezen. Twee kronieken. Hoofdstuk, euh, hoofdstuk 30, vers 1. Heerskiah stuurde boden rond in heel Israël en Juda en schreef ook brieven naar Ephraim en Manasseh. We hebben dit net gelezen, waarin hij iedereen opriep naar de tempel van Jawe in Jeruzalem te komen om aan Jawe, de God van Israël, het peesdagoffer op te dragen. De koning had zich samen met zijn raadsheren en de volksvergadering van Jeruzalem gebogen over de mogelijkheid om peesdag te vieren in de tweede maand. Het was namelijk niet mogelijk geweest Pesach de Pesach te vieren op de vastgestelde tijd, omdat zich toen niet genoeg priesters gereinigd hadden. En het volk was niet bijeen in Jeruzalem. Vers 4, we gaan verder. Nadat dit voorstel door de koning en de volksvergadering was aangenomen, besloten ze om in heel Israël, van Beceba tot Dan, te laten omroepen dat men maar naar Jeruzalem moest komen om aan Yahweh, de God van Israël, het Pesachoffer op te dragen. Voor die tijd hadden ze dat namelijk niet gezamenlijk gedaan, hoewel het zo was voorgeschreven. De boden gingen met de brieven van de koning en zijn raadsheren heel Israël en Juda rond en verspreidden in opdracht van de koning de volgende oproep. Israëlieten, keer terug naar Yahweh, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dan zal hij terugkeren naar u, die aan de greep van de koning van Assyrië ontkomen bent. Wees niet zoals uw voorouders en uw verwanten die hun plicht tegenover Yahweh, de God van uw voorouders, verzaakten. Sprekende over de Israëlieten in het Noordelijke Rijk. Hen heeft hij, zoals u uit de ondervinding weet, tot afschrikwekkend voorbeeld gemaakt. Wees dus niet langer halstarrig zoals uw voorouders dat waren... maar betuig Yahweh trouw en kom naar zijn heiligdom... dat hij voor eeuwig heeft geheiligd om Yahweh, uw God, te dienen. Dan zal hij zijn toorn van u afwenden. Want als u terugkeert tot Yahweh... zullen uw verwanten en uw kinderen genadig... Hè, een van de drie gewichtigere zaken van de wet... genadig behandeld worden door degene die, in hen, die hen hebben weggevoerd... en ze zullen weer naar het land mogen terugkeren. Yahweh, uw God, is immers genadig en liefdevol als u naar hem terugkeert... Hij zal zich niet van u afwenden. En dus met deze boodschap gingen de, de boodschappers uit naar het gebied Efrem en Manasse. En van stad aan stad tot aan Zebelon toe werden ze uitgelachen en bespot. Slechts een enkeling uit Aser, Manasse en Zebelon, bogen het hoofd en kwamen inderdaad naar Jeruzalem. En in juda echter gaf men, door Toedem van God, eensgezind gehoord aan de oproep die de koning aan de raadsheren op gezag van de Yahweh hadden doen uitgaan. Een grote menigte verzamelde zich in Jeruzalem om in de tweede maand het feest... ...van deze in de brood te vieren. En ze kwamen in grote getalen. Dus hier maakt het volk gebruik van die tweede kans. Net zoals we het lazen in uh, nummer 9. Dat was voor een enkeling en nu is het voor het hele volk op grote schaal. En toch, er waren genoeg mensen in Juda op dat moment... ...die wel degelijk rein waren en in staat, fysiek in staat... ...om het peesdag te vieren. En toch maakte deze groep deel van het tweede, van de tweede ceremonie... Bij wijze van uitzondering. Het is niet voor niks het feest van de tweede kansen. Hè? Het symboliseert ook dat bloed van Yeshua, die tweede kans. Maar ze kwamen bij elkaar in een bepaalde houding waar Yahweh mee kon leven. Want wat deden ze in vers 14? Daar staal, eerst verwijderden ze de altaar die in Jeruzalem stonden. Ook alle reukofferaltaren. En gooiden die in de bedding van de Kidron, de rivier. Daarna slachten ze op de veertiende dag van de tweede maand de dieren voor het Pesachoffer. En beschaamd hadden de priesters en levieten zich geheiligd en is gebracht in de tempel van Yahweh. Dus hier staat een hele belangrijke nuance, een hele belangrijke voorwaarde die geldt voordat deze drie G's in werking gesteld worden. Want hoe hadden de levieten de en de priesters zich geheiligd? Ze waren beschaamd. En waarom waren ze beschaamd? Ja, ze waren de dienstbodes van Yahweh. Ze werkten in de tempel. Ze waren verantwoordelijk voor het onderrichten aan het volk. Ze wisten maar altijd goed dat ze verzaakt hadden het eerste beestdag te vieren. Ze hadden er een geweldige spijt van. Ze wisten het wel. Ze hadden er spijt van. En dat vindt Yahweh belangrijk. Want Yahweh toetst gelukkig, zou ik zeggen, de hart en de nieren. En hij oordeelt niet precies naar onze werken. Want verder in vers 16. Ze namen hun vaste plaats in. Zoals beschreven staat in de wet van Mozes, de godsman... En de priester schoot in het bloed uit dat de levieten hen aanreikten. Een groot aantal deelnemers had zich niet voor de heilige plechtigheid gereed gemaakt. Meer gaat het niet helemaal goed. Daarom hadden de levieten tot taak het Pesachlem te slachten voor iedereen die niet rein was en dus niet aan zichzelf aan Yahweh kon wijden. Een groot aantal mensen uit onder andere Evreem, Manasse, Issachar en Zebulon had zich dus niet gereinigd maar toch van het Pesachoffer gegeten. Hoewel dat eigenlijk verboden was. En een stukje verder staat er, maar Eskia had voor hen gebeden met de woorden, mogen Yahweh in zijn goedheid vergeving schenken aan ieder wiens hart gericht is op God, Yahweh de God van zijn voorouders. En ook aan degene die zich niet hebben gehouden aan de reinheidsvoorschriften die in het heiligdom gelden. Feitelijk vraagt koning Eskia hier ontheffing van de directe werking van de Torah. Hij vraagt eigenlijk om de werking van de gewichtigere zaken van de Torah van gerechtigheid, martigheid en trouw. Dat is wat Iskia vraagt. En hoe reageert Yahweh hierop? Dat kunnen we een stukje verderop lezen, daar staat. En Yahweh verhoorde Iskia en vergaf het volk. En vol vreugde vierde ze het feest in Jeruzalem. En dan kunnen we het stuk verder lezen. En dan realiseren ze zich dat ze ook het ongezuurde brodenfeest gemist hadden... ...een maand geleden. Dus dat vierde ze dan ook maar gelijk... Terwijl daar eigenlijk ook geen uitwijkmogelijkheid voor bestaat conform Torah. Alleen voor de peestdag was er eigenlijk een uitwijkmogelijkheid. Maar goed, het feest was een daverend succes. Koning Kier had allerlei runderen en andere zaken ter beschikking gesteld. En het volk viert feest. En het was een geweldig groot feest. En omdat het zo'n groot succes was, besloten ze om nog een keer zeven dagen erachteraan te plakken. Ze vierden uitbundig feest. Iets wat sinds de tijd van Salomo niet meer in die orde Plaatsvond. Want Salomo, dat was nog een tijd dat het één koninkrijk was. Waar ze met z'n allen eendrachtig bij elkaar waren om het Pesach en onze brood te vieren. Dus het volk was uitermate blij. Ze waren verheugd. Verheugd dat ze het Pesach mochten vieren. Terwijl ze letterlijk, naar de letter van de wet, eigenlijk niet meer in aanmerking kwamen voor het tweede Pesach. Omdat een aantal mensen wel tegen de kans hadden om het te vieren. Dus het volk viert dat tweede Pesach het ook nog eens een keer onder jullie broden daarna en doet er nog eens een keer een week achteraan plakken. Ik vraag me dan wel eens af wat de fariseeën daarvan gedacht hebben toen zij de tijd bij waren. Ik denk dat ze hun kleren gescheurd hebben en zeggen: Wat gebeurt hier? De wet van God wordt overtreden. Maar ja, wij zitten er anders in. Gelukkig maar ook. Ja, wij werkt met het principe van gerechtigheid, van goedheid, van geloof. Dat zijn de drie G's, dat zijn de gewichtige zaken van de Torah. En wat is het toch een verademing dat we iemand hebben die dat ons zo kan uitleggen. Want als we Yeshua niet hadden gehad, nou, ik weet niet of het wij het zo begrepen hadden. Ik denk het zomaar van niet. Hij heeft het geweldig uitgelegd. Daar zijn hem heel dankbaar voor. En dank aan met name de Vader natuurlijk. Want we weten allemaal natuurlijk dat de wet niet afgeschaft is. Daarom zijn we ook bij elkaar vandaag om de Sabbat te vieren. We rijden niet door het rode licht. En we rijden niet aan de linkerkant. Nee, we vieren allemaal de feestdagen van God. En we vieren de Torah en we moeten dat proberen te doen in die houding van gerechtigheid, van goedheid, van geloof. Net zoals koning Jeskia dat deed en het volk. En daarmee werd geaccepteerd door Yahweh. Hij heeft gezegd, oké, okay, dit zijn de regels, jullie hebben er niet aan gehouden, hier is een tweede kans. Zo zit ik in elkaar, zo steekt de wet in elkaar. Als laatste wil ik nog met u lezen, een klein stukje Matthäus 12. Een ander voorbeeldje dat in deze trend verder gaat, Matthäus 12. Want Yeshua maakt het ook een keer een levende lijven mee hoe het aan toegaat. In die tijd liep Yeshua namelijk op de sabbat door de korenvelden. Een heel bekend voorbeeld natuurlijk, kennen we natuurlijk allemaal. Zijn leerlingen hadden honger en begonnen aarde te plukken en ervan te eten. En toen de farizee dat zagen, zeiden ze tegen hem: "Kijk, uw leerlingen doen iets wat niet mag op sabbat." Nu vermoed ik dat ze bedoelen het feit dat ze niet Mogen werken en voedsel mogen inzamen op het Sabbat. Dat is het principe van het manna. Er is een voorbereidingsdag. In twee keer zoveel halen, dan ben je voorbereid voor de Sabbat. Daar is de Sabbat niet voor. Daar is de voorbereidingsdag voor. Nou, daar hebben ze gelijk in. Toch antwoordde Yeshua: Hebt u niet gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen honger hadden? Hoe hij het huis van God binnenging en hij met hen van de toombrood at. Terwijl hij nog zijn mannen daarvan mochten eten. Alleen de priesters mochten ervan eten. Dat staat in, volgens mij Samen wel staat dat. David gaat naar binnen en spreekt met de priester. Achimelik is dat en die, die ziet ook wel in dat die mannen eten nodig hebben. Want ze waren in het veld. Hij wist ook wel dat het eigenlijk de broden bestemd waren voor de priesters. Maar deze priester wist ook van de werking van de gewichtige zaken van de wet blijkbaar. Hij zegt van oké, okay, nou vooruit. Hier is de brood, ik stel het ter beschikking. Toch stelt hij nog wel een laatste eis. Hij zegt van, jullie zijn toch niet onrein? Jullie hebben toch niet onlangs met, met vrouwen omgegaan? Uh, om nee, nee, dat hadden we niet. Dus, uh, nou goed, neem het dan maar. Dus wat ik dan wel mooi vind is dat, hoewel ze dan de wet overtraden, was het niet zo van, oké, okay, nou goed, we overtreden de wet nu toch. Nou, dan uh, doe maar gelijk maar, uh, doe maar een dotje. Nee, die, de priester blijft wel zeer respectvol. Hij zegt, oké, okay, bij wijze van de uitzondering, eet je van het toonbrood? Maar je moet steeds heilig zijn, want anders wil ik je toch niet hebben. Dan gaat het feest niet door. Dus er is nog steeds wel een bepaalde vorm van respect voor de wet. Ja, heel veel natuurlijk. Dus dat is wel heel belangrijk. Maar goed, gelukkig waren de manschappen Rijn en konden daarvan die broden eten. Je Jezus gaat verder en hebt u niet gelezen dat de priesters die op Sabbat in de tempel dienst doen en zo de Sabbat ontwijden, onschuldig zijn. Ik zeg u, hier, hier gaat het om meer dan de tempel. De tempel is een essentieel onderdeel van de eredienst aan Yahweh. Het symboliseert zijn woning, zijn aanwezigheid, maar tegelijkertijd is het ook niet meer dan een gebouw van stenen. Al deze zaken blijven wel een afspiegeling en een schaduw van het hemelse. Dat is uiteindelijk waar we op focussen. De tempel op zich is niet het doel, de wet is niet het doel, het doel is leven. Leven dat mogelijk gemaakt wordt dankzij de opwekking van Yeshua, zijn bloed. Dus Yeshua zegt, als u nou had begrepen wat er bedoeld wordt met bemartigheid wil ik, geen offers, dan zou u geen onschuldig hebben veroordeeld. Want de mensenzoon is Heer Meester over Sabbat. Ik vind het fantastische woorden van Yeshua. Het is mijn favoriete vers voor deze week, in ieder geval Matthäus 23, vers 23. En ik roep u op om hetzelfde erover na te denken en de drie geest goed te onthouden. Want daarmee gaan we onszelf een gelukkig leven, lang leven en we gaan de deel van God de Vader doen. Dus vergeet ze niet. De drie G's. Geloof, gerechtigheid en goedheid. Halleluja.